De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De race tegen de klok richting Besançon. Gaat maar door. Is de publieke omroep op sterven na doods nu een aantal politieke partijen nog meer wil snoeien? Daarover gaat het in het mediaforum. Maar nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Dorot Meegens.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 Het plein voor het parlement in Cairo is door het leger afgesloten. Waar de vergadering van het parlement morgen wordt gehouden is niet duidelijk. Justitie in Groningen gaat een man vervolgen voor moord... hoewel er geen lijk is gevonden. De man wordt verdacht dat hij twee jaar geleden... zijn 45-jarige huisgenoot heeft gedood. De OM denkt een sterke zaak te hebben. Zo is een vingerafdruk van de verdachte gevonden... in een bloedspoor van het slachtoffer op de wasmachine. Daarnaast maakte de verdachte vlak na de verdwijning van zijn huisgenoot... gebruik van de auto van het slachtoffer en probeerde hij geld op te nemen met zijn pinpas. Providers mogen onder strikte voorwaarden de mogelijkheid bieden om internet te filteren. Maar minister Verhagen antwoordt op Kamervragen dat de abonnees zelf bepalen of ze zo'n filter ook gebruiken. De abonnees kunnen de provider toestemming geven internet voor hen te filteren, bijvoorbeeld om levensbeschouwelijke redenen of om minderjarigen te beschermen. Maar ze moeten zonder tussenkomst van de provider een eind aan de blokkering kunnen maken, zegt Verhagen. Volgens de minister is het uitgangspunt dat providers mensen op internet... niet in hun uitingsvrijheid en toegang tot het net mogen beperken. Dit betekent ook dat een provider de toegang tot een bepaalde site niet mag blokkeren... behalve als de rechter daartoe verplicht, zegt Verhagen. Het weer veel wolkenvelden, vooral in het binnenland buien. Soms ook zon, bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Windkracht 4 tot 5 en op de Wadden windkracht 6. Het is 18 graden in het noorden, 22 in het zuidoosten. Morgenochtend geregeld zon, smiddags opnieuw buien. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan twee files, allebei door werkzaamheden. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht, tussen Meers en Maastricht 5 kilometer. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen Heter en Knopend ook 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Als UNICEF-ambassadeur ben ik blij verrast.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 Ga naar facebook.com slash Opel Nederland en win. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van der Berg en Dione de Graaf. De Gaat gele truidrager Bradley Wiggins zijn voorsprong op de concurrenten vergroten of komen die juist dichterbij de negende etappe in de Tour 2012... is een gevecht van man tegen man en tegen de klok. Ja, Geo Lippens in Besançon, de volgende Nederlander is alweer onderweg, hè? Ja, Pieter Wening is onderweg, ook al gisteren in die ontsnapping. Ook hij moest er als een van de eerste uiteindelijk vanaf, maar hij zat er toch gewoon even bij. En IJzerman ja, die op avontuur moet. Nou, op avontuur kun je zeker gaan als het om een tijdrit gaat. Hij zet op het tweede tussenpunt de 29ste tijd neer. 2 minuten 45 seconden. Langzamer dan Tony Maat. En dan doe je niet echt mee. Maar wat de Nederlanders betreft doet hij het dan nog wel redelijk hoor. Want dan zit hij toch van de Nederlanders op, lieve Westrana. Naar... In ieder geval als een van de beteren rijdt hij daar rond. Hij moet nog 10 kilometer, dan komt hij hier over de streep in Besançon, de, de plaats van het nee, niet van de van het klok, de klok. Tot 11 uur. Ready I'm really happy. C'est bien. Oorspronkelijk van uh, Shocking Blue, dit is uh, Venus van Bananarama uit 86. De Duitse export is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse Bureau voor de Statistiek. De uitvoer van onze Oosterburen steeg met bijna 4% ten opzichte van de maand daarvoor... waar economen rekenden op een groei van 0,4%. Kees van Paridon, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit, kenner van de Duitse economie. Verbaast het u deze groei? Um, nee. De Duitse economie heeft de afgelopen jaren zich uh, voortreffelijk hersteld en heeft uh, hoge groeicijfers laten zien. Het valt me wel mee, want um, uit tal van andere indicatoren blijkt wel dat uh, ook in Duitsland uh, die groei uh, langzaamaan begint te stagneren. Dus wat dat betreft is het uh, een positief teken. Ja. Um, hoe is het te verklaren? Ja, nou, Duitsland heeft uh, uh, de afgelopen jaren een, een aanzienlijke verbetering van haar concurrentiepositie weten te bereiken. ...van oudsher altijd wel in, innovatief zijn uh, de loonkosten de afgelopen jaren uh, uh, duidelijk gematigd geweest... ...in een tijd dat ook de werkloosheid natuurlijk in Duitsland nog aan de hoge kant was. Er zijn allerlei veranderingen doorgevoerd op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. En dat heeft op enig moment het vertrouwen uh, van uh, de Duitsers in hun eigen economie... ...en van anderen om Duitse producten te kopen... Uh, Versterkt. En dat zorgt voor die sterke groei van de uitvoer. Ja, want de Europese Unie is natuurlijk een belangrijk afzetgebied voor Duitsland. Uh, uh, je zou dus zeggen dat Duitsland toch ook last moet krijgen dan van de belabberde staat van de economie, met name dan in die zuidelijke landen. Dat klopt, als je naar die, uh, de vandaag gepubliceerde gegevens kijkt, dan zie je ook dat uh, ten opzichte van, uh, uh, als je kijkt naar de handel uh, met de eurozone, dat die daalt. ...met anderhalf uh, procent, maar dat daar tegenover staat dat uh, de handel met de zogenaamde derde landen... ...dus dat is uh, ja, buiten Europa, buiten de EU-zone, uh, dat die juist uh, aanzienlijk is gestegen. Mm. En uh, ja, we wisten allemaal al dat Duitsland natuurlijk heel veel in Europa afzitte, ...maar ook in China en de Verenigde Staten en tal van andere landen belangrijke afzetmarkten heeft... Dus daar komt het dan met name vandaan, de winst zou je kunnen zeggen. Uh, blijkt uit de cijfers dat de import ook sterk is gestegen, ruim 6%. Profiteren wij daar nog van als Nederland? Um, ja, nou, die 6% kon ik niet zo gauw terugvinden die u nu noemt. Maar uh, nee natuurlijk, als de... ...en uh, uh, de importen van Duitsland stijgen omdat haar uh, productie toeneemt... ...omdat uh, Duitse consumenten meer gaan besteden. We, we hebben al recentelijk gezien dat de, de lonen daar gaan stijgen. Dat nou, betekent dat mensen meer inkomen krijgen. Maar hebben ze voldoende trouw, vertrouwen, dan geven ze dat ook uit. Ja, daar kan de Nederlandse economie ook van profiteren, zeker. Ja. Maar het belangrijk uh, fenomeen daar, het consumentenvertrouwen is erg uh, groot... Uh, ...terwijl dat hier bijvoorbeeld heel laag is, uh, zie je altijd in de cijfers. Ja. Ja, dat is opmerkelijk. Ja, bij ons is het doen denken over Europa veel harder aangekomen dan in Duitsland. En dat heeft ervoor gezorgd dat consumenten bang zijn geworden al enige tijd. En dat heeft ook te maken natuurlijk met het feit dat de huizenprijzen onder druk staan. Dat de aandelen sterk teruggelopen zijn. Dat waren zaken waar we de laatste 10, 15 jaar veel in geïnvesteerd hebben. Ondernemers zijn ook terughoudend waar het gaat om investeringen. Ze hebben ook weinig vertrouwen in de toekomst. En ja, dan krijg je een zeker en in zekere zin een zichzelf versterkend proces. Omdat, dingen niet, eh, ja. eh, omdat er geen vraag bestaat... merken andere ondernemingen weer dat ze met voorraden blijven zitten... en ze draaien hun productie terug. Terwijl in Duitsland, eh, het heeft heel lang geduurd... maar daar is de afgelopen jaren een hele positieve stemming ontstaan... En dat weerspiegelt zich in uh, vertrouwen bij de consument om dingen te kopen... vertrouwen bij de onderneming om te investeren. Ja, we praten onszelf hier de put in en we zouden het net als de Duitsers andersom moeten doen... en, en moeten omdraaien dus eigenlijk. Nou, iets meer uh, positieve uh, beoordelingszin over de kracht van de Nederlandse economie... Uh, dat zou wel goed zijn voor ons, ja. Jaar. Dank voor uw uitleg, Kees van Paridon, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit. Rio Lippens bij de tijdrit in de ronde van Frankrijk is de wereldkampioen Tony Martin nog steeds de beste. Hij is nog steeds de beste hoor en dat zal hij voorlopig nog wel even blijven... want de andere mannen komen niet in de buurt. Want ik kijk even naar dat eerste tussenpunt op 16,5 kilometer in alban de -Sue. En daar zien we nog steeds Martin aan de leiding staan. Vogue daarachter, Westra daarachter, Larson sanchez Grifco Die is inmiddels ook trouwens al over de streep gekomen hier. David Miller, Roy. Het zijn allemaal mannen die inmiddels dus over de streep zijn gekomen... en uh, niet meer boven die tijd of onder die tijd van uh, Tony Martin kunnen uitkomen. Martin dus... De snelste aan de finish. 28 seconden voor Jens Voogt. Dan 29 seconden voor Liebe Westra. En dan alweer een gaatje richting Jeremy Roy, die op 36 seconden staat. Gustave Larsson van Vakantse Twee mannen van Vakantse dus bij de beste zes. Gustave, bij de beste vijf zelfs. Gustave Larsson staat op de vijfde plaats op 39 seconden. Dat is in elk geval mooi om te zien. Philip Gilbert heeft zich inmiddels ook in de top 10 gereden. Zie ik hier staan. Anderhalve minuut achter Tony Maarten. Nee, de echte snelheid. De mannen komen straks. We weten wel dat er weer een paar Nederlanders op het parcours zijn. Robert Geesink is van start gegaan. Steven Kruiswijk is zojuist van start gegaan. En op het startpodium staat op dit moment Laurens Tendam. Hij is een van de hoogst geclasseerde Nederlanders. Alleen Bouke Mollema Die staat nog hoger in het klassement en gaat nog later van start. Dan Laurens ten Dam. En dan hebben we alle Nederlanders op het parcours. en uh, ja We zijn vroeg klaar wat de Nederlanders betreft. Helaas, want ze staan niet hoog in het klassement. Bouke Mollema is de beste in dat algemeen klassement. Hij start trouwens net voor Fabian Cancelara. Dat kan nog mooi worden. Heeft Cancelara een mooi mikpunt? Dit is de Radio 1 SportsZone. Wilt u zien wat u hoort?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 Het oude liedje van Gérard Lénormand in een nieuwe jas, zoals dat dan heet. La Ballade des Jeans Gereux. Met Zaz. <lacht> Naar Gio Lippens en Joris van der Berg. Robert Geesink op het parcours, hè? Ja, Robert Geesink op het parcours en inmiddels ook door dat eerste tussenpunt na 16,5 kilometer. En uh, ja, ik had het al een beetje voorspeld, het gaat geen goede tijdrit worden voor Robert Geesink. Hij rijdt daar de 21ste tijd van alle mannen die daar voorlopig lang zijn, terwijl de echte klasse mensmannen nog moeten komen. En dan op 1 minuut en 12 seconden al van Tony Martin Westraat, dus ook veel sneller dan uh, Robert Geesink. En we hebben inmiddels ook uh, Pieter Wening aan de streep binnengekregen. Ook dat is niet echt iets om over naar huis te schrijven. Schrijven, hooghouden om Huis te bellen. Dat doen we dan bij deze. 34ste, voorlopig uh, 57-53 is zijn eindtijd. Dus keurig net binnen het uur. En uh, 4 minuten en 13 seconden langzamer dan Tony Maarten. Jongens van den Berg, als het goed is, sta jij bij Pieter Wening? Ik sta bij een hevig zwetende Pieter Wening. Hij heeft net uitgelegd: ja, dat komt er van als je de, met zo'n dichte helm rijdt. tijdrithelm, logisch. Maar Pieter Wening ziet er fris uit. Hij is niet echt diep gegaan vandaag. Dat hoeft er of, ook niet. of wel Pieter. Ah, ik heb gewoon een tempotje gereden. Uh, ja, echt super rustig aan kan je natuurlijk nooit doen, want dan uh, kom je buiten tijd binnen. Maar, uh, maar het is ook niet zo dat ik me helemaal in elkaar hoefde te trekken zeg maar, om, uh, om, om binnen tijd te komen. Dus wat daar gaat uh, is het uh, een relatieve rustdag. Zeg maar. Het was ook wel nodig hè, na die inspanningen van gisteren. Je zat met, een, met vijf, vier andere Nederlanders in een kopgroep, maar het lukte niet. Voelde je dat vandaag nog? Ja, zo'n vertrek, je, je, je voelt het dan eerste als je opstaat natuurlijk, voel je zoiets nog wel. Maar uh, ah, ik denk dat gewoon iedereen het pulton gisteren dat heeft gevoeld. Dus uh, ja, het is, uh, ik denk niet dat ik het meer, uh, meer vanochtend voelde dan, uh, dan de rest van het Pulton. Uh, ja. Je provinciegenoot Liewer-Westra vroeg zich net af, welke gek heeft dit parcours ontworpen van deze tijdrit? Wat vond jij ervan? Ah, kijk, ik, ik, kan me best begrijpen, ik kan best begrijpen dat voor echte tijdrijders dat, uh, dat, het, uh, dat, dat, dat, dat, dat die hier een hekel aan hebben. Want het was nogal veel draaien, keren en, uh, en de haaks om en dan uh, een hellingje omhoog en weet ik het wat. Maar voor renners zoals mij, ik vind het uh, wel mooier, want dat is wat meer afleiding. Die lange doodse banen, zeg maar, tien uh, kilometer rechtdoor, daar vind ik dan weer niks aan. Hij grijnst er ook bij, kan ik zeggen. Hij staat grijnsend te praten, Pieter Wening. En dan met die grijns denk je misschien al aan een volgende ontsnapping na de rustdag een keer. Ja, ik bedoel, ik moet elke kans uh, aangrijpen die zich voordoet. Dus uh, ja, we gaan, het, uh, we gaan het proberen. Gisteren, uh, gisteren uh, zat ik mee, maar uh, dat heeft me heel veel energie gekost zeg maar, om, om mee te zitten. Want ik zat eigenlijk al gelijk al vanaf kilometer uh, 15 zat ik mee in, uh, in de ontsnapping. En uh, ja, ik heb te veel moeite moeten doen om weg te komen. En uh, daardoor was ik in de finale helemaal gereden. Hey. Ik hoop dat ik de komende, komende, komende dagen nog eens een keer... Uh, ik kan laten zien uh, ja, dat, ik, dat, ik, dat ik toch nog wel redelijk in vorm ben. En, uh, nou ja, ik, hoop, ik, hoop, ik hoop dat het er nog eens een keer uitkomt. Succes ermee, dankjewel, Piet. okay, dankjewel. Pieter. Pieter Weding in gesprek met Joris van den Berg. We gaan uh, beginnen met het mediaforum. Dat doen we vandaag met de hoofdredacteur van Trouw, Willem Schonen... en tv-kende Bert van der Veer. Hartelijk welkom allebei. Kom. Laten we beginnen met de bezuinigingen bij de publieke omroep. Dan hebben we dat gehad. Uh, de PVV <laughs> die denkt dat de publieke omroep nog wel 600 miljoen euro kan bezuinigen. Uh, er zijn andere partijen, VVD, D66... die vinden ook wel dat er extra bezuinigingen nodig zijn. De baas van de publieke omroep, Henk Haagort, is uh, not amused... Hij wil niet nog meer gaan snijden. Zeker niet omdat er nu dus al een heel proces in gang is met de fusies. En dat moet dan ook geld opleveren. Uh, logisch dat Haagord niet blij is, Bert van der Veer? Ja, nee, hij drukt zich nog zachtjes uit. Ik, ik zou zo langzamerhand. Uh wanhopig worden als ik, uh, als ik hem was. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het er ook ontzettend mee gehad. Ik bedoel, ze hebben ze al ontzettend hard aangepakt. Er is al een flink, uh, flinke bezuinigingsoperatie op gang gebracht. Laat die jongens, de meisjes in Hilversum, toch eens even met rust zeg, zo langzamerhand. <lacht> en ik krijg het er echt moeilijk mee, want we hadden het net even tijdens het plaatje over, die jongen en ik. Ik bedoel, waar moet je nog op stemmen? Ik zal de heer Pechtel te Wageningen echt uh, ter verantwoording moeten roepen, vrees ik. Dat nummer acht haal ik wel hoor, want dat gaat echt niet... als hij ook nog meegaat doen met ja. deze waanzin. Nee, want kijk, de PVV uh, zegt het, 600 miljoen. Maar goed, daarvan is van bekend dat die niet zo'n fan zijn... van die publieke omroep. Er wordt zelfs wel gezegd van dat is een soort uh, ja, afrekening. Uh, als je ziet hoe zij zich hebben gedragen de afgelopen tijd... in uh, de samenwerking met andere partijen... is de kans aanwezig dat die misschien niet terugkomen in het centrum van de macht. Hoera. Maar als je die andere partijen uh, ziet, dus inderdaad VVD, D66, GroenLinks... Nou, die praten niet over dat soort bedragen. Nee, hè? maar die vinden wel dat er nog meer moet gebeuren ook. Jawel, maar goed. En misschien kan het ook wel, dat weet ik niet. Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Maar 600 miljoen, dan zeg je gewoon, ik leg de, ik leg de bel aan de wortels. Nou, dus dan kun je beter zeggen, van, ik wil er gewoon helemaal van af en dit hele bestel. Maar het is, het, ik vind het een ontzettend vermoeiende ja, vervelend discussie het iedere keer. Maar ja. ik vind ook, die, die PVV, kijk, als ik, als ik mijn goudvissen kwijt wil... dan gooi ik ze gewoon door de wc-pot en dan doe ik Wat? het niet iedere dag een <laughs> beetje minder water. Nee! Ja, nou ja, ik bedoel... Laat ik Marianne het niet horen, ja. ja. maar, maar dat doe je toch niet? Dat is iedere keer gewoon... Uh, uh, ze aanmechtig achterlaten. Zo van: jongens, we verstikken jullie in plaats van dat we jullie in één keer doodmaken. Laten ze dat dan gewoon zeggen. Nee, maar is, met het publiek is, is het dat wat, je net, wat je net zei? Ik bedoel, is er is dan nog een operatie in de gang, dat gaat over 125 miljoen of zo. Uh -huh. Ja, in totaal 200. 200. In totaal 200. Nou, en, en, en de fusie van een aantal omroepen. Laat dan even dat ze die operaties in zijn gang uh, gaan. En, en uh, zorg voor wat rust. Ja, want, uh, maar hebben ze er ook bij gezegd... hebben ze enig idee hoe ze dat zouden moeten doen dan? 600 miljoen. Nee, maar dat is maar goed ook dat ze dat idee niet hebben. Want als ze zich daar ook naar mee gaan bemoeien... dan gaan ze inderdaad zeggen van boer zoekt vrouw kan wel weg... of dit kan wel weg, et cetera. dan gaan we het mm. lijstje maken. Overigens had ik in hier naartoe uh, beneden even snel... Uh, zo'n zo'n station sandwich gekocht. Nou, die kost 8,80 euro hier beneden. Dus uh, hoe de publiek om de we terugverdienen is er al kalachter. <lacht> Dus de broodjes worden dure, jongens. En er is nog iets, want heel vaak hoor je, dat, dat hoor je dus bij VVD en D66... die zeggen van nou, dat kan wel een, een, een tv-zender af. Uh, gewoon Nederland 1 en 2 en dan heb je het wel gehad. Jij zit ook, in die businesswerk. Ook ]berg. heel erg dom. Wat levert je, dat niks op, toch? Nou ja, het zal best misschien wel wat opleveren, maar ook weer niet zo vreselijk veel... omdat je namelijk iedere keer vergeet dat er ook gewoon verdiend wordt op dat moment. Dat is dezelfde discussie die je hebt met, met, die, met die presentatoren, als ik daar even maar aan mag uitwijken. Want dat heeft natuurlijk ook mee te maken, bezuinigen op euh, balken en de normale ja. maag allemaal... Als ik zal net zo ongenuanceerd zijn als het PVV kan zijn. Als je vanavond een spotje wil hebben in de avondetappe... dan betaal je daar 3750 euro voor. Er zitten twaalf spotjes vlak voor de avondetappe. Dat is 45.000 euro wat er binnengeharkt wordt door Maart Smeets. Dat is maal vijf in een week meer dan twee ton... wat de avondetappe aan het verdienen is. Maar dat hebben we wel een beetje aan Maart Smeets te danken. Wat overigens een voorbeeld is van iemand die onder de balken... enorm norm zit, als ik het goed ben Maar je vergeet hoe waardevol presentatoren zijn om gewoon geld binnen te halen. Ja. Uh, Willem, uh, met jullie zitten bij de krant ook in, in zwaar weer. Uh, dus uh, daar, vanuit die hoek wordt ook wel eens geschoten op die publieke omroep. Omdat ja. het allemaal met ja, belastinggeld toch allemaal wel makkelijk wordt gemaakt. Maar ja. hoe vind jij dat de publieke omroep überhaupt wel moet blijven bestaan? Ja, dat vind ik wel. Maar kijk, maar, maar die klachten van, vanuit de krantenwereld... die gelden vooral zeg maar, activiteiten die, waarvan wij zeggen... Die zijn, die Concurrerend zijn. Ja, die zijn marktvervalsend. Ja. Dus veel activiteit op, op internet. Uh, dat, is, uh, dat, is, dat is ons erg in de weg. Maar niet de nieuwssites, toch mag ik hopen. Want ik ja, wil, als je, ook, ja, maar goed, als je tegen de NOS zegt, jullie zijn de, de nieuwsleverancier, dan is het toch raar dat ze op internet dat niet mogen zijn. Ja, maar kijk, dat, dus je, je moet even goed kijken hoe ver je, hoe ver je daarin wil gaan. En waar je nog een publieke functie vindt liggen. En waar je kunt zeggen van oké, okay, hier uh, moet je gewoon de markt zijn ding laten doen. Want die kan het heel goed. En we gaan straks met de verkiezingen hebben wij ook weer uh, uh, kieskompas online staan. Nou, dan moesten we opboksen tegen stemwijzers. Het is gewoon een gesubsidieerd ding waarvoor uh, de NOS voortdurend reclame maakt. Het is gewoon publiek geld, terwijl we dat zelf uh, met commerciële, met een commerciële onderneming mm. gewoon heel goed kunnen doen. Dus waarom zou je? Waarom zou je dat doen? Hmm. Oké, okay, uh, goed, uh, dat, is, dat is een ding. Uh, maar jullie zeggen allebei ik van de publieke omroep moet bestaan blijven. Want dat is wel degelijk ja. iets wat. Ja, maar het is geen. geen wat de PVV nu insteekt, is ook geen serieuze discussie over, over wat voor een omroep je hebben wilt. Of wat voor bestel je hebben wilt. Het is gewoon uh, okay. zeg maar, de aanval op de linkse kerk. Ja. Dat is het toch? Nou ja, kijk, het is wel natuurlijk zo. Wat die, wat ik, ik bedoel nogmaals, die PVV die hebben hun verhaal: 600 miljoen. Ik, ja, ik denk, ja, dat kan je zeggen. Maar goed, zeg dan inderdaad, uh, hef het helemaal op. Maar die andere partijen willen nog wel meer bezuinigen. En, en dat gaat uiteindelijk ook bij de programma's terechtkomen dan uiteindelijk ja, als je dan ook eens ophouden met al dat soort kreten? Dat ze dan gewoon zeggen: wat voor, wat voor publieke omroep willen we dan? Willen we inderdaad dat die amusementsprogramma's stoppen, willen we inderdaad dat de Champions League niet wordt uitgezonden door de publieke omroep. Wees dan gewoon concreet en helder. Maar niet een beetje roepen van jongens, gaan jullie maar weer te keer met een bottenbel aan elkaar schaven en van, kijken of je er nog een paar miljoen af kan krijgen. Oké. Okay. Idioten. Ander onderwerp? Um, ja, iemand die. Of eigenlijk uh, de Raboploeg. We, we zitten net met een uh, scheef oog ook een beetje te kijken hè, naar. Uh, naar de Tour en het is uh, even diep ademhalen. In het AD stond uh, een column vandaag van uh, Steven Rooks. Hij vindt dat er koppen moeten rollen in uh, de top van de Raboploeg. Het opstappen van Van Marwijk, zegt hij, zou volgens, uh, volgens hem een, een voorbeeld moeten zijn voor de wielerploeg. Is dat een idee, Willem? Ja hoor. Ja, ja, nee, ja. Kijk, ik, kan dat, ik kan me dat wel voorstellen. Ik bedoel, het, het, je hebt het hier over profs, je hebt het hier over, over beroepsrenners... en een professionele organisatie. Dus als, als daar dingen fout gaan, en dan, dan kan ik me heel goed voorstellen... dat je ons vervangt. Ja, ja maar die vergelijking met Bert van Marwijk gaat toch heel niet op? Ik bedoel, Bert van Marwijk bepaalt een opstelling en een tactiek. Nou, dat doet Erik Breukink ongetwijfeld ook. Maar ik geloof niet dat daar kritiek op is. Op de renners die hij ingeschakeld heeft. Ja, uiteindelijk... Sterker nog, ik denk niet dat hij iemand in had kunnen schakelen... die een valpartij had kunnen voorkomen, die vrij katastrofaal was. Dus ik, ja, het groep van de leiding moet vervangen worden. Ik vind dat allemaal hele serieuze en vaak euh, deprimerende mensen die daar in die wagen zitten. Ja, maar ze zitten. blijven wel verantwoordelijk natuurlijk. Je, kan, verantwoordelijk. je bent toch niet verantwoordelijk voor het feit... dat er 30, 40 man over de kop gaan? In, Met 80 kilometer per uur. Daar kun je toch niks aan doen als ploegleider? Nee, nou goed, daar kan je rekening mee houden. Dan zeg je, nou oké, okay, dat, dat rekenen iemand niet aan. Maar goed, als successen gewoon uitblijven structureel... en dat is het, dat is ja, het ja. tof van Roos, Die ja, zegt maar van... Maar weelden, de successen blijven uit door wat er misgegaan is... en niet omdat de jongens niet goed waren. Ik bedoel, als je kijkt wat Geesink gepresteerd heeft... voorafgaande aan de Tour in Californië maar dat is ook ja, de kritiek is van, van rook. Die zegt hij piekte vroeg. Hij piekte vroeg. Ja. En, dat, en, dat, en dat, dat is, of je, of je nou over schaatsport gaat, of over voetbal. Of, als je, dat, dat, dat kan je een trainer of een begeleider of een, of een ploegleider aanreiken. Nou, het, zo nou het gaat er ook om dat je dus jaar in jaar uit zegt, oh, weer een valpartij. Ja, tuurlijk, dat is, dat is heel moeilijk om, om iemand aan te wijzen, de schuldige aan te wijzen. Maar het gaat al jaren zo natuurlijk. Al jaren is het een valpartij en daarom gaat het niet goed. Ja, nou. Je kunt ook naar andere ploegen kijken en denken... hé, hey, die zitten daar niet bij. Misschien moeten we daar ja, eens... Ja, maar daar is echt niks aan te doen. Als je, als, je, als je voor gaat zitten, vallen ze voor. Als je achter zit, vallen ze achter. Dat is echt gewoon helemaal niks aan te doen. Maar jij zegt, zegt, het falen van de ploeg heeft alleen maar te maken... met pech door valpartijen. Dat is wat jij zegt. Ik denk dat misschien dat, dat de ploeg ook goed er valt wat te zeggen voor het feit dat Geesink te vroeg gepiekt heeft. Ja, daar mm -hmm. kan ik me iets bij voorstellen. Maar of dat nou door een andere leiding voorkomen had kunnen worden, waag ik te betwijfelen. Maar ik zag Thijs Zonneveld gisteravond nog even op tv. En die zei van, uh, en die, die keek ook eigenlijk naar ons, hè, de media met z'n allen. De, de, daar zijn we allemaal uh, debet aan ook. Hij zegt van, eigenlijk worden, er zitten 18 renners dan in het begin van zo'n tour. We zijn allemaal euforisch. Nou, fantastisch, nog nooit meegemaakt. Ja. We denken dat ze. En ook nog even de gele trui winnen, vijf ja. etappes winnen. Mm -hmm. En dat doen we allemaal. Mee. Ja, omdat we er geen behalve stand van hebben. Ja, maar het is ook een beetje de Nederlandse mentaliteit. Zoals het BK ja. toch ook, zouden we toch gewoon een Europees kampioen worden. Ja. Moet je opletten. Is Straks gaan we alle wedstrijden winnen. Maar we ja. moeten gewoon wat realistischer <laughs> misschien zijn. En nee, iedereen die het nou heeft over, over uh, Louis van Gaal of dat zijn allemaal, die de hoogoplopende discussies of die nou wel of niet moet komen. Dat, die wordt valgevoerd door mensen die geen verstand van hebben, van voetbal. Nee, nee, daar hebben we toch allemaal verstand van? 16 miljoen bondscodes. Ja, ja, ja, ja. En vooral Johan Kruijf, laten we dat dan nee, nog ja. even bijpakken dan. Want Kruijf uh, heeft gezegd dat het is allemaal veel te snel gegaan. Hè? Dat heeft hij nu. Uh, ja, ja, wij, wij doen de, de heel beschaafd één alinea aan in zijn column. Ik hij het vooral niet over Nee, hebben, want maar Cruijf... toch wel even gezegd hebben. Ja, dat is het is allemaal veel te snel gegaan. Dan zeg je eigenlijk dat je iemand anders had willen hebben. Maar ja, dat is toch ook zo'n voorbeeld. Als je die parallel doortrekt nou, van de Rabo naar Louis van Gaal, dan weet toch gewoon niet hoe hij het gaat doen. Ik bedoel, dan kunnen mensen wel zeggen: het is een schoolmeester. Dat hoor ik Johan Dijs dan zeggen van. Uh, uh, uh, dan moet je niet denken dat je met Wesley Sneijder nog kan zeggen van... Uh, ga even wat harder lopen. Maar je, misschien doet hij het goed, misschien doet hij het niet goed. Weet jij het? Deelt wel... de natie de aanstelling van... van ja, maar wat verheug ja, ja, ik ja, ja. op zijn persconferenties, jongens. Alleen maar leuk, <lacht> probeer dat het wordt, hoe beter. <lacht> Laat jij, maar verliezen. Heb, heb jij je sportredacteur daarop voorbereid, Willem? Want... Op nee, nou ja, zit, zit, ja. zit er ah, ja, gooit er daar bovenop Rustig van. Ik, moet, ik kan er geen zin in. Maar die dat kan ook met Louis van door één bocht. Wat zeg je? Hij kan ook door met Louis van Gaal. Ja, bocht. die kan, die kan met met Hij is het niet met allemaal eens, maar hij kan wel met z'n allen door één deur, ja, dat kan. Goed. Um, doen we nog één uh, nog, nog een dingetje Nog één dingetje nog, nog, nog één dingetje. Mogen, een dingetje? Ja. Ik kijk even naar Piet. Piet, uh, Piet, Piet, is, op, Piet is onze baas. Ja, van Piet We mogen het. nog één klein dingetje. Gaat uh, even naar het Algemeen Dagblad. Uh, groot artikel verklaring van, over uh, de verklaring van uh, Willem-Alexander. Hij heeft uh, gezegd dat de toestand van uh, zijn broer nog onveranderd is. En het AD plaatst uh, bij dit nieuws een foto uh, van Mabel met haar dochter uh, ja. bij het Wellington ja. ziekenhuis. Uh, en uh, nu wordt gezegd dat is tegen de afspraken van de RVD in. Ja, dat, dat, daar lijkt het wel op. Maar ik weet niet of, of, of de ADE die afspraak heeft ondertekend. Maar de, de code, de mediacode van de RVD... Uh, zegt dat je beelden kunt publiceren die gemaakt zijn op persmomenten... maar dat je niet buiten persmomenten leden van het Koninklijk Huis hinderlijk gaat achtervolgen. Als je die... Hebben jullie hem wel ondertekend? Trouw? Ja, ja we hebben hem ondertekend, ja. Ja. Zeker. Dus ja. jij zou het niet mogen plaatsen. Alleen de interpretatie die de RVD maakt van die, van die code, die is veel te strikt hoor. Want de RVD ja. die heeft zoiets van: buiten de persmomenten mag je dus helemaal niet meer een nieuwscharing doen. Nou, zo, zo ver gaan wij absoluut niet. Daar zijn we het ook helemaal niet mee eens. Alleen, je, kunt dus, je kunt dus, moet je eens dus aan afvragen of deze foto van Mabel met haar dochter bij het ziekenhuis. Of dat nog vrije nieuwsgaming is. of dat een fotograaf daar in de struik heeft gelegen. en we gewacht tot hij die, die foto's had. Het zou maken. zomaar een schending van de privacy kunnen zijn, lijkt mij. Ja, dat, ik, dat, denk dat ik denk in ieder geval ook dat Mabel er niet voor gekozen heeft. om haar kind in het Algemeen Dagblad te zien. Dus nee. ik heb hier in de auto over nagedacht. En eigenlijk, ja, je hebt gelijk, als het uh, Algemeen Dagblad de Mediacode niet te veel betekent. staat ze vrij. En natuurlijk ja. gaat ze ook gewoon. om bot uh, krantjes uh, verkopen op een dag als vandaag. Ja, het want voet dat ook, zou dan. afwezig zijn in de om het nieuwsgierigheid, wel te doen. laten we wel wezen. Maar hm. mijn eindconclusie bij het stoplicht hier vlak voor het Mediapark was. Niet netjes. Maar het is oké. geen eigen fotograaf volgens mij. Volgens mij kwam die ja, ze foto. Hebben van... Ze hebben er wel geplaatst. Wel. Ja, ze hebben hem wel En ze hebben het daar natuurlijk over gehad. En gedacht, ja. laten we ja. het gewoon ja. maar doen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ik veren. zou zeggen, in dit geval is het in strijd met, met de kolen. Goed, hartelijk dank voor je bijdrage aan het mediaforum Forum. Willem Schone en Bert van der Veer. Graag gedaan. Het is uh, half drie geweest. Drie minuten eroverheen. Sorry, Dorald Megens met de hoofdpunten. <laughs> De gezant voor Syrië Kofi Annan gaat naar Iran voor overleg. Dit weekend zei Annan dat Iran een belangrijke rol kan spelen bij een oplossing voor het conflict. In Damascus heeft hij twee uur gesproken met de Syrische president Assad. Over de uitkomst van dat gesprek is verder niet meer gezegd dan dat het constructief en open was. In Geldrop is vanochtend een man doodgestoken. Een vrouw die in het huis was en het alarmnummer had gebeld is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Het is niet zeker of zij de dader is en ook is niet duidelijk wat de relatie is tussen de vrouw en de slachtoffer.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 Aan de B-verkeersinformatie, Hier staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 5 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor de Bregseplein 2 kilometer. De andere kant op ook 2. Op de A28 Zwolle richting Hogeveen is een ongeluk gebeurd. Bij Afrit Ommen is de linkerrijstrook dicht. Er zaten 2 kilometer file. De A50 arnhem Os verknoopt het eenwijk, 2 kilometer. En tussen Beverwijk en Uitgeest heeft, het, heeft de politie het treinverkeer stilgelegd. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Oud-RABO-ploegleider eh, en directeur Theo de Roy die reageert zometeen op de oproep van Steven Rooks... dat de RABO-leiding de eer aan zichzelf moet houden... en de analyse van Michael Bogert... En we gaan natuurlijk naar de Tour, naar de tijdrit. Komen er al renners in de buurt van Tony Martin, Gio? Nog steeds niet hoor, want de meeste renners... die komen net zo'n beetje buiten de top 10 over het eerste tussenpunt. Ik kijk nu bijvoorbeeld naar George Hinkepie. Die gaat niet eens de 14e tijd rijden. Uh, hij is nog niet eens daar op dat eerste tussenpunt aangekomen. Dan komt hij zo meteen aan en dan ben ik toch even benieuwd. jouw ja, 18e tussentijd, 57 seconden. Ruim al achter Tony Martin daar. Ik kreeg net ook de tijd door van... Steven Kruiswijk op dat punt. 58 seconden achter Tony Martin. Dus die zit daar vlak achter vlak achter George Hinkepi. Fino Kurov deed het wel aardig hoor. Zevende tussentijd daar. 31 seconden achter Martin. En we wachten op de doorkomst van Robert Geesink op het tweede tussenpunt. 31,5 kilometer. Sergio Paulinho, de Portugees, die is daar inmiddels door. En dat is nou net de man die voor Robert Geesink is gestart. Dus verwacht ik daar ieder moment de tijd ook van Geesink te zien. Maar voorlopig heb ik hem daar nog niet binnen. We kijken nog even naar de tijden aan de finish. Tony Martin, het overzicht dus. De beste tijd. 53 minuten 40 seconden. Dat heeft hij erover gedaan, over die 41,5 kilometer. Jens Vogt op de tweede plek, 28 seconden achter Tony Martin. Dan Liewe Westra, 29 seconden erachter. Hij staat dus nog op het podium, maar dat zal ongetwijfeld gaan veranderen. Dan Jeremy Rois, Gustave Larsson, André Grifko, Luis Leon Sanchez, Philippe Gilbert, Christophe Riblon en David Miller. Dat zijn de eerste tien daar op de finish, uh, voorlopig dan in ieder geval nog, omdat de echte grote mannen nog in actie moeten komen. Ik dacht uh, dat ik even kon doorpraten, totdat Robert Geesink daar over dat tweede tussenpunt heen zou komen maar ik zie zijn tijd nog steeds niet verschijnen dus zal die dat zo meteen, zullen we dat zometeen gaan melden. Robert Geesink in ieder geval een kilometer of dertig onderweg in de tijdrit straks, dan kan hij beginnen aan de laatste tien kilometer Dit is de Radio 1 Sportzomer, met Diode de Graaf en Jurgen van den Berg. Three little birds sat on my window And they told me I don't need to worry Summer came like cinnamon, so sweet Little girls double dutch on the concrete Is it? Green Belly Ray was dat en put your records on. Rio, Robert Geesink, heb je een tussentijd van hem? Ja, de tweede tussentijd, althans de tweede tussenpunt. Daar kwam hij zojuist door, uh, 22e plek tot dan toe. Dan blijft hij zo'n beetje op het niveau rijden... waarop hij ook al op dat eerste tussenpunt zat, want dan was hij 21e. En dan komt hij door met een achterstand van 2 minuten en 10 seconden op Tony Martin. En ik heb ook een tijd van Laurens ten Dam. Die doet het heel erg aardig. Die had de tiende tussentijd op 15 kilometer. Op 16,5 moet ik trouwens precies zeggen. Dat eerste tussenpunt met 40 seconden achterstand op Tony Martin. Laurens ten Dam dus de op 1a hoogstgeclasseerde Nederlander in het algemeen klassement. Hij maakt er dus wel een serieuze tijdrit van. En dat is mooi. Dat siert hem, de man die ook goed bergop kan rijden. En gisteren ook in de ontsnapping zat. Hij dus de tiende tussentijd. 40 seconden daarachter. En Thomas Vecler, die zou ik nou wel eens graag in beeld willen. Zien. Want achter Thomas Veuclair rijdt de ploegleiderswagen uh, van Europcar. En wie zit in die ploegleiderswagen? Viervoudig wereldkampioen Alain Prost. Hij zit niet achter het stuur, jammer genoeg. Want anders zou Verclay waarschijnlijk de snelste tijd rijden van allemaal. Ik kijk dat ook helemaal voor, dat die, die Prost gewoon overal dwars erheen. Ja, mooi, mooi beeld. Uh, maar gelukkig is het niet zo. Um, voor een paar tientjes iets heel anders heb je een gewij aan de muur. Uh, u wist het misschien niet, maar het is toch zo. Veel mensen houden ervan en dus vliegen bij Staatsbosbeheer de gewijen de deur uit. De jaarlijkse verkoop van geweien van edelherten bij de Oostvadersplassen... Vandaag. Wendy, kijk jij eens mee. Ja, ik, kijk, ik, de, eens de, deze, ik denk dat dit links en rechts is. Wat denk o, jij? Ja. Het is voor een maandag best druk bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer bij de Oostvadersplassen. Ik ga even het certificaat voor u ja. opzoeken. Er blijken redelijk wat mensen geïnteresseerd om een gewei te kopen. Ja, mooi hè. Prachtig. Puur natuur. Wat gaat u ermee doen? Ik heb nog geen notie. Ik las het in de krant dat het kon. En ik dacht, dat is echt ontzettend leuk. Want heel af en toe vind ik er wel eens één. Maar ze zijn zo schaars en zeldzaam. Tenminste, als je het niet echt ontzoekt. En ik ken nog iemand die ze spaart. Die ze echt verzamelt. Dus het is een cadeautje. je kunt gewoon wat inboren. Ja, ja. Dit is gewoon bot. Gewoon in de muur. En zo heb ik het, uh, dat vond ik mooi. Boswachter Leo heeft ook wel wat tips yeah. voor de mensen. En je moet wel natuurlijk kijken, weet je van dingen, want je hebt hier natuurlijk die, die, uh, die kroon, dit, dit noem je dus een kroon, daar heb je dat tegenaan. En je moet wel die pennen, weet je wel, zo ver, dus hier heb ik er een en ik heb er hier een. Yeah. Maar hij moet wel stevig zijn, want wel die, die zware jassen en zo, uh, yeah. Yeah. maar dat heb ik zelf privé. dus. Uh. We hebben zo'n zo ongeveer 600 geweiën gevonden. Nou, die zijn vorige week allemaal gewogen, gemeten en uh, gekeken van, van wat er allemaal op zit... wat er allemaal, wat allemaal kapot is gegaan. En dan kun je een duidelijk beeld zien van uh, nou, de edeletten in, uh, in oost varris -Passo. Je hebt een gewei dat bestaat uit twee stangen, links en rechts, heb ik me laten vertellen. Maar om die bij elkaar te vinden, dat, is eigenlijk, dat, ga, dat gaat niet meer, hè? Ja, voor een leek is dat uh, heel moeilijk te zien. Maar ja, we lopen natuurlijk elke dag uh, naar die edeletten te kijken. Dus ja, dan, dan weet je gewoon, dat is een rechterstang en dat is een linkerstang. Of wel, een linkergewij of een rechtergewij. Bij een vak en dan heb je het over stangen. Heb je dat, dat. Als we hier naar deze gewij kijken, die, die op deze tafel liggen. Sommige zijn ja, heel licht, bijna wit van kleur. Maar ik zie er ook een, die is, ja, die is helemaal heel donkerbruin. Ja, dat, dat klopt. Die heeft weer uh, geveegd aan, uh, bij ons bij, uh, aan de takken of vlierentakken. Dan is het weer wat bruiner en zo geworden. Als je met name kijkt op de Eendlutter, op, uh, op, op de Veluwe, dan zijn ze veel, veel donkerer. Door met name het, uh, het naaldhout, waar weer veel meer haars en zo in zit. Dat, was, waar, met... dat is waar ze tegenaan gaan, hè? tegen die bomen. Ja, ik zeg nog wel eens tegen de mensen, wil je een bruin hebben, dan doe je gewoon een schoensmeer. En dan wordt hij echt bruin, echt waar. En dan blijft hij ook mooi bruin. En dan blijft hij ook echt mooi bruin. Het is net je schoenen. Wil u pinnen of contant? Nou, ik denk niet dat dit van één het en hetzelfde hert is. Want die liggen dan bij elkaar. Maar ik vond deze wel bij elkaar passen. <laughs> Waarom vindt u het zo mooi? Omdat het echt uh, van de. Ja, het is geen kietje, het is geen namaak. Ik vind dat wel gewoon echt iets hebben. Ik heb er verder niet echt een reden voor. zo. Om wel apart om aan de muur te hebben hangen. Ja, weer zit het anders dan een schilderij of zo. Ik vind ik leuk. En gaan deze het worden? Weet ik nog niet. Ze zijn wel best groot. Ik heb niet zo'n hele grote kamer, dus dan is het meteen wel heel aanwezig. En Ik weet niet of ik dat wel wil. Het kleiner is ook goed. Nou, volgens mij zijn er genoeg om uit te kiezen hier. Ja, dat denk ik ook. Zo, alsjeblieft. De bijdrage was van Martijn van der Zonden. Ja, het is een uh, open deur inmiddels. Hè. Het gaat niet zo goed met uh, de Raboploeg in de Tour. Het uh, heeft natuurlijk te maken met de valpartij van afgelopen vrijdag. Maar de renners komen ook gewoon kwaliteit tekort. Die conclusie trekt oud-wielrenner Steven Rooks in zijn column in het AD. We hadden het er net al over in het mediaforum. Volgens Rooks moet het management van de grootste wielerploeg doen... wat Bert van Marwijk onlangs deed als bondscoach van Oranje. De eer aan zichzelf houden en opstappen. Al uh, dus Steven Rooks. Theo de Rooij, oud-renner. En uh, oud-algemeen directeur van diezelfde Raboploeg. Meneer De Rooij, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat vindt u van die, uh, van die column? Ja, ik vind het een beetje een, uh, ja, een, beetje een bouwde opmerking. Uh, het is net dat de Tour uh, achter de rug is. Of dat uh, alle kaarten geschud zijn. Het klassement is opgemaakt. En ja, er wordt terechtgesteld. Hier gisteren is het toch een hele ernstige valpartij geweest. En ja, die heeft nogal wat gevolgen gehad. Ja. Ik kan me herinneren, in mijn tijd uh, hadden we ooit een valpartij in de eerste etappe. Toen raakten wij direct uh, Levi Leipheimer en Mark Lotz kwijt. Nou, dan ben je van, uh, van negen gedegradeerd naar zeven renners. Nou, dan begin je eigenlijk aan een groot toernooi met, uh, met tien veldspelers. En dan moet je nog naar de halve finale en naar de finale. Alleen in het wielrennen is het dan vaak zo dat je na nou drie weken gewoon wordt afgerekend op het resultaat. En er is niemand meer die er stil bij, bij stil dat je eigenlijk met één man minder op het veld begonnen bent. En uh, ik proef dat daar ook wel een beetje hieruit. En wat ik, wat ik ook wel een beetje vaststel is van ja, het management moet worden vervangen. Maar moet dat dan Knebel zijn of Breukink of alle ploegleiders? Of... Ik stel ook vast dat ze bijvoorbeeld juist voor deze Tour bij Rabo en uh, een man als Nico verhoeven in de ploegleiderswagen hebben gezet. Juist om een uh, nieuw elan te geven aan die ploeg. Nico heeft uh, met heel veel van die jonge renners gewerkt. En uh, ja, dat is uh, wel de man die, uh, ja, die daarmee verder kan. Die ook in deze tour misschien voor een uh, nieuwe impuls uh, kan zorgen. Maar ja goed, als ze allemaal op de weg gaan liggen... Geest een keer, gisteren zelfs twee keer. Ja goed, de, de gevolgen van die val die zijn wel duidelijk. Als je ziet dat renners met gebroken heupen en ribben en gescheurde nieren... en uh, Ernstige blessures, blijven doorrijden uh, in sommige gevallen. En alsnog af moeten stappen. Ja, dat wil zeggen dat de motivatie van, van de wielrennen in het algemeen... en ik denk ook wel van de Rabo-rennen bijzonder ongebroken is. Ja, nou, en, uh, maar ja. dat Steven Rook zegt ook, hè, voor een deel is het te wijten aan die, aan die crash van afgelopen vrijdag. Maar volgens hem is het ook een, een kwaliteit- en mentaliteitskwestie. Nou, als, je, als je natuurlijk... Uh, in één klap, 25 kilometer voor de finish. Je hebt de hele week uh, dag in dag uit je leven geriskeerd. Je staat allemaal goed in het klassement. In één klap, 25 kilometer voor de finish. Van de laatste nerveuze etappe voordat het toe echt begint... raak je allemaal je klassement kwijt. Ja, ik bedoel, wat er dan een dag later gebeurt... of twee dagen later gebeurt... je verliest nog eens 10 minuten of vijf minuten. Dat is dan misschien niet meer zo relevant. Maar wat ik wel bij die mannen merk is dat ze allemaal toch nog wel... Um, optimistisch zijn en, uh, en ze willen ook nog vechten. Ja, ja, u... Ze hebben even tijd nodig om, uh, om te herstellen daarvan. Maar ik, de tour duurt nog wel twee weken natuurlijk. Willen we dat niet vergeten? Ja, dus u bent daar nog optimistisch over? Nou ja, ik, ik, ik zie nog geen uh, signalen van die mannen dat ze de hand ook in de ring hebben gegooid. En, uh, ja, ik zie Johnny, Johnny Hogeland ook uh, een week lang uh, van achteren rijden. En uh, ja, bij de MOS heeft hij een, een, leuk, een leuk item. is Johnny. Ja, Johnny zien we steeds van achter. Maar gisteren zat Johnny ook gewoon in de aanval. Dus daar hebben we ook het laatste nog niet van gezien hoor. Nee. Um, Steven Rook stelt ook dat, uh, dat het allemaal, allemaal leuk en aardig is. Dat Robert Geesink uh, de ronde van Californië wint. Dat hij ook heel goed mee fietst in uh, de ronde van Zwitserland. Maar dat dat nou simpelweg niet de wedstrijden zijn waar het om gaat. En dat hij dat dus in de Tour zou moeten laten zien. Ja. Dus, uh, helemaal heeft helemaal gelijk. Als Wiggins uh, in de laatste week van de Tour door het ijs zakt... Dan had hij niet de Ronde van Romanni moeten winnen en niet de Parijs niet moeten winnen en niet de Dauphiné moeten winnen. Hij had hij het helemaal verkeerd gedaan, Maar hij nu is het helemaal goed gedaan. We hebben nog twee weken toer en na de toer zullen ze de balanstafel opmaken. Dus, uh, en wij als Nederlands wielerpubliek moeten gewoon achter onze Nederlandse renners blijven staan. En ik zie voorlopig nog geen tekenen van mentale zwakheid dus, uh, en dat vind ik wel verheugend. Maar je zou nu toch wel ook kunnen zeggen dat hij te vroeg gepiekt heeft... omdat hij uh, zo laag staat in het algemeen klassement. Omdat hij al veel tijd heeft verloren. Geestink ja, nou ja, heb ik het dan zit, over. Hè? Hij zit gisteren op 16 minuten. Hij verliest in die grote val drie minuten. Ja, ja. Maar dan zou je Kijk, toch kunnen zeggen dat die kritiek wel terecht is? Nee, ik denk, ik denk dat hij voor zichzelf gewoon uh, de, de balans opmaakt... en zegt van die fout die ik vorig jaar heb gemaakt, die wil ik niet meer maken. Mm -hmm. uh, gisteren verleden jaar had hij met een hele ernstige blessure... Toch de, die tour doorgeworsteld. Uh, en kreeg hij het verwijt dat hij, zo een, uh, ja, dat hij dat er iets zou schorten aan zijn mentaliteit. Maar wees had hij het verleden jaar gewoon beter direct kunnen afstappen. Uh, en dit jaar wat, uh, wat hij nu heeft gehad. Ja, hij staat niet meer in het klassement. Uh, dat is weg. Kijk als je als, uh, als top 5 kandidaat in een, uh, in een lullige valpartij gewoon 3,5 drie, minuut verliest. Ja, die maak je zomaar niet meer goed. Nee. Ik denk dat het voor hem ook een goede keuze is om de batterij weer op te laden... en te proberen om een, een etappe te winnen. En laten we, laten we wel wezen, het is geleden van 2005 dat we voor het laatst een etappe hebben gewonnen. en ja, ik, ik denk niet dat Geesink op dit moment zodanig geblesseerd is dat, uh, dat het ijdele hoop is. Ik, ik denk echt wel dat hij in staat is om te herstellen en om uh, volgende week... Ja, ja, dan niet voor het klassement, dan gaan we voor etappes bijvoorbeeld. Ja, blijf, blijf heel even hangen, want we gaan uh, naar Gio Lippens. Want Robert Geesing komt op dit moment binnen, Gio. Hij komt binnen hoor. In de richting van de finish in Besançon. De 22e tijd. Kan hij die pakken? Kan hij die niet pakken? Hij gaat hem net pakken. Robert Geesink. Voorlopig 22e. Gemiddelde 44 kilometer per uur. En dan is hij toch een flink stukje langzamer dan Tony Martin. Aan de andere kant, hij heeft ook weer niet al te veel verloren. In dat laatste stuk. Het is gewoon een hele lastige tijdrit. Dat kun je wel zien hoor. Als we de renners een beetje volgen, dan zie je dat dat parcours. Inderdaad, zeker in het begin behoorlijk omhoog gaat. En daarna is het vrij bochtig, is het lastig, is het technisch. Nu uh, kijk ik naar Peter Sagan die op een mooi vlakstuk bezig is met zijn tijdrit. En dat ziet er dan weer uit als een echt serieus tijdritparcours. En ik had het nog even over die achterstand van Griesing op Maarten. 2 minuten en 59 seconden is hij langzamer dan Tony Maarten. Ja, wie weet, misschien spaart hij zich nu wel een klein beetje in die tijdrit. Hij hoeft niet voluit te gaan omdat hij in het klassement niet meer meedoet. Laat hem dan maar inderdaad doen wat Roy net zei. Gewoon sparen en dan straks eens een keer in een bergetappe toeslaan. Het kan in de Alpen, het kan in de Pyreneeën. Ja, meneer De Roy, u bent er nog steeds, hè? Ja. Ja, ja dus dit is ongeveer wat u in uw hoofd hebt. Hier gewoon rustig sparen en, en straks uh, zien we nog wat van hem. Nou, ik denk, als je twee minuten verliest op uh, Martin in zo'n tijd, dan heb je nog wel stijf doorgereden. Ja. Als, je, als, je, als hij zich had gespaard, dan had hij iets van vijf of zes minuten verloren. Maar ik denk dat hij nog harder doorgetrapt heeft, hoor. Um, zullen we nog heel even, ik wil nog heel even naar uh, de leiding van de, de Rabobank ploeg, uh, Nog even naar de column van Steven Rooks... die uh, niet snapt dat die leiding niet ingrijpt. Nu, de prestaties in ieder geval achterblijven... want dat is toch zo bij de verwachtingen, hè? Um, Maar vindt u niet dat hij dat niet een punt heeft als hij concludeert... dat het gewoon niet strookt met al het geld en alle energie... die, uh, die de bank in het wielrennen investeert? Uh, deze tour ben je tot nu toe gewoon afhankelijk van de momentopname... Uh. En de Tour is nog niet afgelopen. En dat is die val die twee dagen geleden een hele grote wissel heeft getrokken op die ploeg. Uh, en ik zeg nogmaals, ze hebben voor de Tour besloten om Nico Verhoeven... Uh, lang voor de Tour trouwens, om Nico Verhoeven als eerste man in de ploegleidersauto te zetten. En uh, ja, ze, ze zijn toch ook al bezig met het, uh, met het nadenken over, over, over de ploegleiding, management enzovoort. En uh, het is alleen zo, in het voetballen is de trainer... Is één radertje in een, in een heel groot uh, radenwerk En uh, ja, goed, als de, als de, de trainer niet presteert, zeker de spelers, maar ja, het ligt natuurlijk altijd aan de trainer, dan gaat de trainer eruit en dan er wordt er gewoon een nieuw mannetje neergezet. In het wielrennen is dat, uh, is dat iets complexer. Uh, dat, uh, dat, uh, dat zit iets complexer in elkaar, omdat dat soort, dat soort organisaties zijn niet zo breed vormgegeven qua personele uh, bezettingen als een, uh, als een voetbalploeg. En uh, ja. Het is makkelijk gezegd, maar... Ik zeg nogmaals, we zullen eerst deze tours moeten afwachten. En uh, Vorig jaar reden ze bij Rabo een, een heel goed voorjaar. En uh, viel de Tour tegen. Ja. En misschien zit er in deze twee weken nogal wat, uh, wat in het verschiet. Ik denk vooral dat we... Uh, dat, dat in ieder geval daar in die ploeg moeten ze ervoor zorgen... dat we die positieve energie erin houden. En niet uh, als een dooddoener... Uh, als een stel uh, makken naar Parijs rijden... maar elke dag... Die er is en waar kansen zijn om die te pakken. En te laten zien dat je gretig bent. En ja. dat, je, dat je voor de overwinning wil meedoen. En ja, gisteren hebben we daar een klein voorproefje van gezien. We houden de moed erin, meneer Kruijff. Ja, de ik denk, ik denk, je hebt geen keus, maar ik, ik ben ervan overtuigd. dat er echt nog wel, nog wel kracht en potentie in die ploeg zit. om, uh, om, voor, om, om voor leuke dingen te zorgen. Okay. En ja, hetzelfde geldt voor, uh, voor, voor vakantie. -lij. We gaan het zien. Dank u wel voor uw oh, reactie. Graag gedaan. De radio 1 Sportzomer. Bogert aan de meet. Michael, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, laten we er even op doorgaan. Heb je de column gelezen van Steven, of niet? Nee, nee, maar ik heb wel gehoord. En, uh, ja, ik, ik hoorde net Theo, dus dan, uh, ja, ik weet ongeveer wel waar het over gaat. Hoe, ja. hoe sta jij erin in die hele discussie? Nou ja, nee, ik kon wel een beetje meegaan met, uh, met Theo. Maar ik heb het toch. Ik, deels ga ik hier mee. Maar aan de andere kant vind ik, uh, ja, het voorjaar vond ik van Rabobank heel slecht. Ik ben niet helemaal met Theo eens dat ze vorig jaar zo'n heel goed voorjaar hadden. Dat vond ik ook uh, tegenvallen, zeker in de klassiekers ook, nu ook. Natuurlijk, er is valpartij geweest, dus ja, je kan niet... Uh... Het zag er allemaal heel hoopgevend uit, de eerste, eerste rit mm. met die bergop aankomsten, of die heuvelop aankomsten, dat uh, M, en Geest gewoon heel goed meezaten. Maar ja, ja nu, nu, nu die eerste bergrit uh, die ze hebben gehad, ja dat was gewoon ja. niet goed. nou ja, hoop ik het... dat we het kunnen schuiven op de stijfheid die ze van de valpartij. Ja. maar het is ook wel. Het, ik vind het niet heel goed nee. ik schrik er wel een beetje van en ook uh, gisteren, ja met met uh, ook andere jongens zitten met vijf Nederlanders mee en ja, er zitten nou niet echt hele grote renners daar en ze worden er eigenlijk vrij rap afgereden. Ja. Dus dat is niet heel erg hoopgevend. Nee. Maar om de leiding nou gelijk eruit te schoppen, dat, uh... ja. ik geloof niet dat dat de oplossing is. Het is, het is ook een beetje, ik, ik lees ook wat af en toe van die fora en, en de wielenliefhebbers, onze verwachtingen zijn waarschijnlijk toch ook te hoog geweest of zoiets. Want, ik bedoel, toen, nou, ja, toen, we hebben... mogen we toch iets verwachten. Ik nee, bedoel, uh, overal wordt gesproken over de generatie en... Uh, ja, hoe langs, ik, ik hoor het nu ook al, ik doe er zelf ook aan mee trouwens, want ja, die jongens die presteren ook gewoon goed in bepaalde wedstrijden. Het is alleen heel opvallend dat het en in de klassiekers niet lukt en ja. Ja, nu ook in de Tour gewoon niet. En ja, ik herinner bij de tijd ook dat, dat Rabo dan met Menchoff als kopman reden Dan zeiden we van ja, waarom, waarom zetten ze daar geen Nederlanders neer? En nou, nu zitten we er met Nederlanders en dan, dan is het ook weer niet goed, weet je wel. Dus het, het blijft ja, ja, ook altijd... Goed, ja, de, Kijk, we hopen natuurlijk allemaal dat we het met Nederlanders kunnen doen. Klaar, dat is gewoon heel uh, simpel, maar... De uh, de voor wat, kijk, je hoeft ze ook niet te zacht aan te pakken. Ik bedoel, ik kan me nog goed herinneren dat ik. Uh, als ik niet goed reedde daartoe. werd ik. Uh, ja, werd, werd ik echt, echt neergezapeld. Uh -huh. En het is gewoon niet goed, klaar. En, uh, ja. Ja, of dat kwaliteit is of iets anders, of valpartijen of whatever. Maar ja, we hoeven er ook niet omheen te draaien, nee. het is gewoon slecht, klaar. Even naar de dag van vandaag, het fenomeen tijdrit. Uh, euh, euh, Laten we maar even naar vandaag kijken, want we krijgen natuurlijk straks de, de top uh, op het parcours. Uh, ja. Je hebt even zitten kijken, ongetwijfeld, wie geeft geef je de meeste kans? Nou, ik weet het, ik denk, is gewoon een hele goede tijdrit gaat draaien, maar natuurlijk ook Evans. Maar Cancelara op dit parcours, dit, dit, dit moet voor hem ook nog wel goed te doen zijn. Uh, ik heb gezien hoe hij een beetje berg op aan het draaien is. En uh, ja, hij, hij, hij rijdt niet super slecht. Hij is natuurlijk de beste tijdrijder van de wereld. Dus ik denk dat kanselaren, die geef ik zeker nog wel uh, kans. En ook met het oogblond, hij zal zich zeker willen testen in de tijdritte. Dus die gaat volop aan rijden vandaag. Dus misschien geef ik kanselaren uh, nog wel de grootste kans. Kanselaren op één, namens Michael Bogert. Uh, dat houden we in de gaten. Straks komen ze allemaal binnen en komen ze op het parcours, de, de grote mannen. Dankjewel, Michael, voor nu en uh, graag tot morgen. Oké, okay, hoi. Dag, Michael. Wij zijn uh, bijna door dit uur heen. Volgende uur uh, komt u in ieder geval Filemon Wesseling tegen. Die is een beetje teleurgesteld. Ook al. Ja, ook, ook al. <lacht> Het is zo'n dag. Straks horen we waarom Filemon teleurgesteld is. We zijn er uh, over een paar minuten weer. Tot zo.